zal het wie zal dat zijn? Hoe is Johnny? Dat was de vraag. Naar zijn weer van 4 uur van de bars. Singles trouwens uit alweer 1986. Voor Zandvoort en de regio. En de derde en laatste uur is alweer aangebroken. George van Dam, wat gaan we in de derde en laatste uur allemaal doen? De derde en laatste uur. Sowieso gaan we weer even naar Joop van Es. Hellasport SV Zandvoort stand daar nog steeds 0-0. En we spelen met 11 man tegen hè? Tegen met z'n elf van tegen 10. En het uh, bleek dat de tweede helft dat we meer op de helft van de tegenstander aan spelen waren. Oké, okay, dus, dus wie weet, misschien zit er misschien nog Misschien zitten toepuntje. we eindelijk weer eens uh, drie punten in. Ja, ja. Worden ze dadelijk van uh, jouw vres, uh, in ieder geval. Ga gewoon door. Uh, nee, ik, ik weet niet wat hij zei, hoor. Ja, ga gewoon door. Het was vrouw. Ik, ik weet niet, wat hebben we nog meer, uh, dit uur? Hey, nou, jij hebt <laughs> nog wat, uh, wat berichten, geloof ik. Nou, ik heb in ieder geval nog iets over jazzconcerten in KVA Alex die weer uh, zijn begonnen. Daar kunnen we het straks nog wel even over hebben. En, uh, meer heb ik zo gauw even niet voor me liggen. Oké, okay, nou uh, zullen we maar even muziekje daar, gaan, gaan draaien. Daar komen we wel uit. Ah, want ja, dat gaat wel goed komen. Het komende uur bij CFM. If shoes I was told don't worry. Het ritme van Zandvoort ook op, ook op TV. ZFM, Text TV op kanaal 45. Kom bij me zitten. Sla om me heen en ogen stevig. En we gaan snel over naar Jabres. Jap. Ja, een hele grote blunder in de verdediging van Hel Sport. Krijg zomaar maar Bol. Al in zijn voeten het was voor mij heel simpel om te kiepen van Hélas te verslaan, zand te met 1-0 voor. En dat zijn goede berichten.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 inderdaad niet echt uh, spraakzaam vandaag, mijn collega's Sjois van Het <laughs> is stil in mij. Het <laughs> is stil in jou, hè? ja. Je van Dickhout en het is zo so stil in mij. We gaan snel weer over naar Joven Kijken of hij nog meer goede berichten heeft over SV Zandvoort. Nou, voorlopig gaat het lekker, want ze spelen nog steeds ...veel op de helft van Hellasport. Af en toe komen ze wel, wel in de buurt van het doel van Jurgen Schmid. Maar nu ook weer helemaal aan de andere kant van het veld... ...is uh, Maurice Mol gewoon gewoon seconde aan het pakken om met te pingelen. hij gaat laat nu de bal over de lijn rollen... ...bij de cornervlog en dat betekent dat Hellasport hem gaat gooien. Er is een beetje commotie, het is alweer voorbij. Oké, okay, Hellasport heeft de bal in bezit en kan gaan bouwen. Middenveld nu... En het is de Ronald Kalis, die heel goed verdedigt. Daar trekt aan een shirt met de schrijf, daar kon het niet zien. Hij speelt de bal richting, even kijken. Nou ja, is alleen maar richting, maar nu is nu over de zijlijn gespeeld door. De speler van Hellas en de is gaan gooien op uh, de helft van de gastheren. Alleen die, dan... die bal is even heel in het weg. Die wordt gehaald nu door een van de toeschouders. Uh, die moet dan weer, ook er helemaal terugkomen natuurlijk. Dat gaat er nu gebeuren. Hemke Loos gaat gooien. Loos naar... Nou, kom op. Als het duurt, wachten we nog even. Max Aardewerk. Aardewerk kan die bal moeilijk onder controle krijgen. Terug naar Loos. Loos. Naar het uh, viervoetje van zijn verdediger. Over de Zijlandse Zandvoort. Mag opnieuw gaan gooien. We zijn nu een meter of tien verder. En opnieuw gaat Loos doen. Nee, hij laat het over aan Max Aardewerk. Aardewerk naar Mol. Mol kan hij binnenhouden. Ja, kan hem binnenhouden. Hij heeft hem onder controle, maar hij is hem wel kwijt nu. Ja, en hij, hij uh, loopt te mekkeren dat hij een vrije schop uh, verwachtte. Maar de scheidsrechter, die zegt er helemaal niks aan de hand. En Zandvoort heeft nu weer balbezit via Ronald Kanis naar uh, Max Aardenwerk. Aardewerk weer richting Mol. Mol, wat kan hij er nu mee doen? Nu geeft hij mee aan Aardenwerk Erg goed. Maar Aardenwerk die gaat voorzetten. prima voorzet. Maar in de handen van de keeper. Heel een keeper trouwens van... Uh, ...van Hellasport en daar had hij helemaal geen problemen mee. Maar hij gaat te snel, wil hij te veel doen. En zo, nee, Zonford is nu. de bal is eigenlijk omhoog. Ik weet niet wie, wie de controle heeft. Of nog Sandvoort, uh, Remco Loos maakt een overtreding. meter of 15 buiten het strafschopgebied. Recht voor het doel. En daar mag Hellasport uh, proberen iets mee te gaan doen. Het duurt maar en het duurt. Uh, nu gaan ze uiteindelijk die bal klaarleggen. Ja, voor ons is het prima. En die schrijft het en zegt, ho ho, vriend, terug, meer naar achteren toe... En dat is nu eigenlijk maar een metertje of drie, vier bij de middenlijn aan de, aan de kant van Zandvoort. Komt die voorzet. Goed weggekocht los, uh, Loos. naar Jonkeur. de Keur. Keur met de bal in de voet. Speelt daar. Even kijken. Geeft een diepe bal aan. Rickers. die kan daar niet bij komen. Die was te scherp. En de keeper van Hellas die kan het overnemen. Hij transporteert hem zover mogelijk naar voren natuurlijk. de hoop dat een van zijn lange spelers die bal onder controle kan krijgen. Dat is niet het geval. Stijn Stoppelaar verdedigt een hele lange 21. Die is een invaller van uh, Oeh... Dit is heel gevaarlijk, want ze zijn hier met vier man tegen vier, zijn ze bezig. En dat is een aardige pingelaar. Hij krijgt een klein heupdorp, de aanvoerder van Hellesport, in het 16 meter gebied. Hij gaat ook terecht liggen, maar uh, ja, de scheidsrechter stond er heel kort bij. Hij zegt, "Op, ga maar lekker opstaan. En nu is voor de bal dan kwijt, want Maurice Mol kon niet snel genoeg zijn om die bal van die zijlijn af te houden. Um, ja, ik heb, heb geen idee om op dit moment hoe langer nog gespeeld te worden. Ik stel voor dat we nog naar, even naar de studio gaan voor één plaatje. Dat we daarna terugkomen. Is dat in orde? Ja, dat is prima, Jan. Tot zometeen. Oké, ga. Tot zo. De extra lange uitvoering van de single van de BB Q band. En dat was Dreamer. Het slot van de tweede helft met Jouw Fris. Helle Sport tegen SV Zandvoort. Ja, maar Zandvoort. Uh, en iedereen die Zandvoort een uh, goed hart toedraagt, draagt. Echt weer dichtgeknepen bij de staat. En uh, Joris smith hier gewoon een heel simpel balletje kan oprollen, want het is nog steeds die 0-1 die daar staat. En dat is niet al te veel natuurlijk. Een klein foutje in de verdediging dat is allemaal gebeurd. Uh, maar voorlopig is het nog niet het geval. Uh, Morris Mol probeert uit die bal te pakken te krijgen, dat lukt net niet. Wordt overgenomen door Helles, Hellers, diepe bal. En daar, die man kan gewoon heel makkelijk die bal aan nemen. Dat doet gewoon niet kunnen. Het staat hier in het 16-meter-gebied en die stelt hem er zelf uit. Jurgen-Mans, invallen. Jurgen-Mans speelt daar, waar is Mol aan? Mol, dit is te traag. dit is een slechte baas ook trouwens. Het was niet goed in de richting en het was te langzaam die bal, het was niet hard genoeg en Hellas kan het weer overnemen. Nu op de helft van Zandvoort, de aanvoerder, de nummer 10, in het midden staat hij nu. Er staan hele lange mensen, staan er voorin bij Hellasport uh, bij en daar is het onze lange man Stijn Stoppeler die de bal kan wegwerken en het is uh, Remco Loos die ver weg schiet richting uh, Vijzel Rikkers. Kan Rikkers er iets mee doen? Kan hij die bal aannemen? Nee, staat het over? Ja, hij heeft het nog wel. Hij heeft nog steeds, rikkers En uh, het leent echt allemaal tijd en zo hoort het ook natuurlijk. En wat hij nou weer doet, dat weet ik niet. Hij geeft hem nu zo'n weg aan een uh, verdediger uh, van uh, Hellsport. En nog steeds gaat hij schijf het er niet afsluit. Hij kijkt wel op zijn klokje. Het zal niet gek lang meer duren, denk ik. Maar laten we hopen dat het nu. Ja! Zo verpakte de tweede gewonnen wedstrijd. Totaal onverwacht. Hadden we ook nooit echt verwacht. Namelijk ook gezien het spel in die eerste helft. Maar in die tweede helft is het man de man verschil. Uh, de man met de rode kaart verschil is, die heeft het verschil gemaakt. Uh, Zandvoort, uh, gezien het feit van die tweede helft, verdient uh, gewonnen. Maar op basis van de hele wedstrijd was hij gelijkstal beter geweest. En dan verwacht je geen uh, drie punten te halen en halen ze wel binnen. Lekker toch? Ja, Dat is allemaal goed. Ja. Dat, is, uh, dat is een voordeel. Ik ben benieuwd nu wat uh, Arnhem-Kennembland gedaan heeft, want daar staan we gelijk mee. Uh, als die uh, ook weer gewonnen hebben, blijven we onder ze staan. Maar vooralsnog, uh, Zandvoort drie punten in de knip. En dat is wel lekker meegenomen. Heerlijk. Die hebben we. Ja. Oké, okay, Joop, dankjewel. En uh, graag tot uh, volgende week. Welke wedstrijd staat dan op het programma? Welke, welke, wedstrijd, welke wedstrijd hebben we dan? Uitbouww, uh, weet ik niet, moet ik even kijken. Oké. Okay. Kunnen we zien op uh, svsalve.nl of uh, de andere website? Sorry. De andere website? We hebben toch nog een andere website over sport in Zandvoort. Ja, die staat er niet op, in ieder geval. Oh, anders <laughs> kijk. <laughs> Je <laughs> moet even um, naar um, Sansford.nl kijken. Oké, okay, gaan we doen. Dankjewel, Jovenes. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Een disco op de zaterdagmiddag. Met een lekker tapasje erbij. Heel hoppers. Yo, de Earth, Winterfire Fire en Let Us Cruel. Voor Zandvoort en de regio. Het is half vijf hoog tijd voor de Bioscoopagenda. De Bioscoopagenda. Nou, die heb ik voor me liggen. Dus dat komt mooi uit. In het Circus Theater. Dat was alles dagelijks om kwart voor één. Ernst Bobby en het geheim van de Monta Rosa. Dat alles Nederlands gesproken. Ook dagelijks kan je om kwart over twee kijken naar Sinterklaas in het pakjesmysterie. En diezelfde dag om 4 uur s middags een marma doek. En alle drie zijn ze Nederlands gesproken. Donderdag tot en met dinsdag om 7 uur s'avonds kan je kijken naar een film die draait om vijf jeugdvrienden die ooit als tiener een basketbalkampioenschap wonnen. Maar sindsdien elkaar een beetje uit oog zijn verloren. Als een toenmalige basketbalcoach komt te overlijden zien de vrienden immers allemaal alweer ruim de 30 gepasseerd. Ik al weer op dienst begrafenis. En om verder bij te kunnen kletsen over die goede oude tijd... plakken ze er nog even een weekendje weg aan vast. En dat alles in hun oude jeugd honk aan het meer. De film Grown Ups draait iedere donderdag tot en met dinsdag dus om 7 uur. Om 9 uur s avonds op diezelfde donderdag tot en met dinsdag uh, Eat, Pray and Love. En dan hebben we nog de Simon uh, van Kolm Filmclub. Woensdag om half acht uh, is daar de film Matter. En die is vanaf uh, 16 jaar en ouder. Oké, okay, aansluitend op de bioscoopagenda nog even terug naar het voetbal, George. Terug naar het voetbal. Het voetbal, want volgende week hebben we de wedstrijd tegen Zuidoost-Beemster. En die spelen we thuis Die trouwens. spelen we thuis, die wedstrijd. Dus die wedstrijd staat voor uh, volgende week op het programma. Kijken we nog even naar uh, Zandvoort 4. Want Zandvoort 4 is helemaal terug. Ja. Jawel, ja. bij de Russen met 0-1 achter tegen de koploper R. Kavik. En een geweldige tweede helft. En de eindstand is 3-1. 3-1 winst. Dat is leuk. En de calls waren van uh, Alex en uh, Wahoo. Die, die scoorden er twee. Oké, okay, nou goed bezig. Dat zijn goede berichten voor Zandvoort 4.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 Ja, joh, ik heb het zo druk hè. Telefoon, zo druk, druk, druk, druk, druk. telefoon erbij en alles. Gewoon, ja, wat uh, kampioenschap. dat is vanavond. In Oomsteen. Ik ben heel benieuwd hoe de voorbereidingen gaan. Aan de ja. telefoon hebben we Gerard. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Ja, ja. <laughs> dat is ook een boefje. Ja, mooi hè. Mooi hè. Uh, Albert Jans is zeker bij hè. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee uh, een andere. <laughs> een ander iemand, ik wou het zeggen. Maar, <laughs> van Dam. Ja, dat maakt niet uit. Nou, we zijn uh, klaar met de voorbereiding. Ik sta weer op... Uh, vanmorgen hebben we de laatste dingetjes gedaan. Alles is voor elkaar. De is alles, alles. Gernalen zijn aangebracht. En ik sta nu eigenlijk in de startblok om daar weer heen te gaan. Want de jury moet er om vijf uur zijn. Dat is Willem Harder, uh, Kim en uh, Marja en bro, Nog een paar van die mensen. Ik onder andere. Oké. Okay. En dan om uh, half zes worden de deelnemers verwacht. En dan uh, rond kwart over zes. dan krijgt iedereen de... de, de reglement volgelezen, hoe het allemaal uh, in zijn werk uh, zit. Schone handen bij te veel vuil uh, 5 gram strafpunten. En uh, zoiets ongeveer. Ja, Hoe is het uh, idee ontstaan trouwens voor dit uh, kampioenschap? Nou, het was eigenlijk als een grapje begonnen. Uh, Willem Harder, die moest uh, de, uh, of tenminste de agenda even maken. En uh, wij waren niet aanwezig, want we hadden allemaal een beetje druk. En dus Willem heeft een aantal puntjes opgezet, waaronder het uh, ganalenpellen. Nou, toen kregen we op een gegeven moment uh, een paar aanmeldingen. Ja, jongens, nu moeten we toch wat gaan doen. <lacht> nou, dan gaat het <lacht> echt gebeuren. En toch gaat het echt gebeuren. Nou, vervolgens zijn we dus uh, met drie man. Willem Harden met een accordeon. Uh, Maria van de Veen... Uh, Veer Veen. Of van de Meer. Uh, en ik tekenen Eén waterpak. Maria was in een oud Zandvoors kostuum. <kliek> en uh, nou, dan zijn we opgetogen naar uh, naar Een Poster mee van het kanalenpellen. Lekker Amsterdamse meezingertjes uh, gedaan. Daar hou iedereen uh, zong mee. En het was gewoon beren gezellig. Dat was bij Talasse. En trouwens, Talasse is ook de grote sponsor van... Uh, ...de de heb je aangeleverd. Oké, okay, die komen daar vandaan? Die komen daar vandaan. En die zijn vanavond ook aanwezig om uh, gezellig bij ons te zijn. De dorpsomroeper is als het goed is uh, geweest. Ik ben druk geweest, maar die zou de uh, dorp heen lopen. Gerrit Kuiper... En die is vanavond ook om te tellen. En meneer Taters, is de lokale burgemeester. Die uh, komt het vanavond openen. En we hopen, we hopen dat uh, Nick Meijer, de burgemeester... want die is op vakantie, heeft last van een ledjack... maar hij zou proberen op het eind van de avond even langs te komen. En daar zijn, daar zijn we natuurlijk helemaal bijzonder trots op. Helemaal goed. Ja. Hoe laat gaat het beginnen? En uh, mogen mensen ook komen kijken of is het uh, daar uh, al te druk voor? Nou, ik ben bang dat er heel erg druk voor is. Want als, we hebben plus minus 40, nou ruim 40 deelnemers. Zo, wauw. Ja, het is een beetje schrikken voor ons ook. Maar als iedere ieder peller een, een deelnemer meeneemt, zit er al een 80 man. Nou, dus, dan zitten we al vol in principe. Ja. Maar het huh? pellen, dat gebeurt bij OMST Achter. Daar hebben we een plaats van 5 bij 5. Daar hebben we een partytent op opgezet, precies van de maat. Er staat een camera op en die is verbonden natuurlijk uiteraard met tv binnen. En dus er kunnen mensen vanuit het café ook binnen... of uh, ja, kunnen ze daar zien wat er in de, wat er in de tent gebeurt. Het granalenpellen. Dus ja. het, is, het is allemaal te volgen vanuit het café op televisie. Ja, jullie hebben de deur ook open gedaan waarschijnlijk... naar het Chinese restaurant naast jullie, Hongkong. Dus daar hebben we vanavond lekkere maaltijden, of niet? Nou, meneer Hongkong, die heeft ook een, een, een bon gesponsord. Dus daar zijn we ook zeer tevreden mee. Helemaal nou, goed. Ja, ga door. Nee, ga jij gewoon. Ga ja, je hebt kans hier misschien nog wat hapjes drinkt natuurlijk. Daar hopen we stil op. Ik weet niet of hij meeluistert. Maar we moeten alleen zien meeluisteren. Dus hij is niet zo. Uh... Oh, dat mag ik niet zeggen. Oh, wat zeg je nou weer? Oh. Ik ben, ja, ik ben af en toe ondeugend. Ja, dat weet ik. Maar dat kan ik ook zijn hoor. Dus, uh... ja, maar Helle van Vier, die, die is ook een enthousiastling, die zou vanavond ook even komen kijken. Had ze het over? Dus, Gaat ze ook meepellen of niet? Nee, Helle pelt niet mee, want die, die heeft natuurlijk, uh, Rob die is natuurlijk op vakantie van Vier en Helle is je hebt een uh, hulpje vanavond. Je dus zou proberen om even te komen kijken. Nou, daar zou natuurlijk hartstikke uh, trots op En dan neemt ze een paar kanalen mee uh, naar KV4. Uh, nou, dat, dat zou ze wel willen, nee. nee, nee, nee, nee. Dat die gaat niet. Worden, die worden verdeeld onder de armen. Onder de armen? Ja, ja, onder van, de aanwezige beoomste. Dat zijn allemaal armen, toch of niet? Ja. Oh, oh, oh. 40 pellers vanavond vanavond, vanavond, dus... vanavond. vanavond worden ook wat doosjes uitgedeeld uh, voor, de, voor de gasten. Maar je begrijpt natuurlijk ook wel, het is ontzettend druk. ...om de, met die schaal erheen gaan we proberen het zo goed mogelijk te regelen... ...en het, het is voor ons voor het eerst, het is als een grapje begonnen... ...er zullen kleine foutjes gemaakt worden, daar ben ik eh, niet bang voor... ...we gaan ook geen discussie uit de weg... ...maar wat voorop, voorop eh, wat wij belangrijk vinden... ...is dat gewoon de gezelligheid en de sfeer... ...gewoon onder elkaar, gewoon gezellig, daar gaat het ons om. Hey, maar uh, vanavond 40 man die gaat tellen... Ja. ...dan moet je toch aardig wat garnalen klaar hebben liggen... Wij hebben 50 kilo kanalen klaarleggen. Nou ja, dat is aardig wat inderdaad. Ja, klopt. En die gaan er ook allemaal wel doorheen, denk ik, vanavond. Nou, uh, ja, ik, ik hoop het niet, want dan komen we te kort. Ja, ja dat is ook wel. Dus rustig aan met pellen, hè? Kalm aan. We hebben het berekend, dus het, we moeten overal voor onszelf ook nog een beetje. <lacht> <lacht> nou, maar dat is een grapje tussendoor. Dat... Het is voor de deelnemers, dus... Uh... Oké, okay, nou meneer de, de voorzitter van uh, Oomstee. Ja, Rob. <laughs> Mag ik je hartelijk danken en een hele fijne avond toewensen. Je bent toch een klein boefje. Je hebt me mooi gestrikt. Nou ja, mooi, ja. Eindelijk, is gelukt. eindelijk is hij op de radio. Hij komt altijd mee, weet je wel. En dan neemt hij altijd andere mensen mee. Die moeten het woord doen, want hij wil niet op de radio. Nou. Ja, dat, dat is voor het Oomstee-krantje. <laughs> <laughs> Bij deze toch gelukt. Ja. Oost aan de Zeestraat. Aan de Zeestraat. Vanavond dus garnalenpellen. Voor Hoor, het garnalenpel kampioenschap. Hey, veel, ja, okay. ve veel plezier. Rob dank. Graag gedaan. Hoi. Hoi hoi. hoi. like no one You could see the truth Michael Jackson aan met Heal the Worlds en dan Gaat er weer iemand anders Dat drieën, veranderen ja. nou, Dan blijf je ook aan de gang hè? Gewoon. <laughs> Je de Eric Clapton en uh, Change the Worlds Nou, vanavond kunnen we nog heel wat gaan doen Bijvoorbeeld naar uh, Swing swingstation ja, bij, uh, uh, bij Ries Het bij begint om uh, 8, uur, uh, 8, uur, uh, 8 uur half 9 ja. Iedereen uh, die 24 jaar en ouder is Die is uh, van harte welkom plus. Dus als je 24 en één dag bent Dan mag je naar binnen 25 plus Volgens mij dat oh ja, je hebt, het gelijk. je hebt gelijk. Oh jee. Maar je mag nog steeds erop 24, 25. Okay. Oh voor jou maakt het niet veel meer. Ik, ik red het net. Ja. <laughs> ja. Vanavond ook genade pellen uiteraard bij, uh, bij OMC. En we hebben natuurlijk uh, de Halloween party bij, uh, bij uh, Veen. Bij VEen. Duurt tot 4 uh, uur. En het begint om 11 uur s avonds. 11 uur s avonds. 11 uur s avonds. Nou, weer genoeg te doen. En zo dus. dadelijk kan je nog naar uh, Entertainment for You luisteren tussen 5 en 7. Dus hou de radio aan op of zie je genoeg te doen weer. En uh, morgen ook nog naar uh, Adam Spoor bijvoorbeeld. Dat kan inderdaad weer, want uh, vorige week zondag is uh, Adam Spoor begonnen met zijn groep Spoor 5 aan een nieuwe jazzconcertenserie in KV uh, Alex. Maandelijks zal daar op uh, zondagmiddag rond 5 uur weer de tonen van Spoor en zijn band te beluisteren zijn. Dat alles is in het café aan het uh, gasthuisplein. Als jij wil weten hoe, uh, hoe en wat kan je ook uh, de Zandvoortskrant in de gaten houden. Daar uh, staat alles in. En afgelopen zondag begon heel rustig. Maar uh, naarmate de avond voordat er kwamen toch steeds meer jazzliefhebbers naar het optreden luisteren. En genoten daar zichtbaar. Oké. Okay. Dus uh, een aanrader voor de jazzliefhebbers uh, Zondag 5 uur café Alex. Café Alex, be there. En wij zijn er volgende week weer. Ook dan weer tussen 2 en 5 met Zandvoort op zaterdag. Dan is, uh, als alles Jan goed Jan gaat weer, in ik. ieder geval. Als alles goed gaat. Je weet het maar nooit. Je weet het niet wat nee. Nee, nee, nee. Misschien gaan we wel naar de Efteling toe of zo. Hè? Dat zou kunnen, dat het zou kunnen. Het, het, het zou maar kunnen. We merken het volgende week wel. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond en bedankt Jos ook voor het meepresenteren. presenteren. Ja, graag een Rob. En tot een andere keer. Tot ooit. Hoi. things just make you swear and curse. When you're chewing on